Toch is het zo. Moet ik dan opnieuw bellen? Ja. Goed. Dan bel ik wel opnieuw. Goed, dag. Met Dag, Nicole. Dag.